Stem en maak kans op een CD. Wie is dit? Wie is dit? De ravage is groot, het dak is gedeeltelijk weggeblazen. De kluis waar geld in zat, hebben de misdadigers niet opengekregen. Heb je de stem herkend? Surf dan naar Altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info